Goedemorgen, het aantal stamceldonoren in ons land dat groeit nog maar langzaam. Dat ziet Matches, de organisatie die het bijhoudt. Op dit moment staan er zo'n 430.000 mensen geregistreerd... en dat zijn er maar ietsjes meer dan een jaar geleden... En dat terwijl er juist meer donoren nodig zijn. Dat legt ook deze patiënt uit bij RTW Oost. Een match vinden is heel erg moeilijk. Dat gaat over getallen op 1 op de 100.000, 1 op de 100000 Hoe groter is vijver, hè, hoe beter je kunt vissen eigenlijk. De langzame groei komt vooral doordat veel donoren ouder worden... en dan automatisch worden geschrapt. Dan een dodelijk ongeluk op de A73 richting Nijmegen. Bij knooppunt E-Wijk is vanochtend een automobilist omgekomen... en dat gebeurde na een botsing met een vrachtwagen. De snelweg is dicht. De politie doet nog onderzoek, want hoe het zo mis kon gaan... is nog niet duidelijk. In de buurt van het Australische Sydney zijn tientallen stranden dicht. En dat komt door haaienaanvallen. In twee dagen tijd zijn vier mensen gegrepen door haaien. Onder wie ook twee kinderen. Het zou gaan om stierhaaien. Die duiken meestal op in brakwater. Bijvoorbeeld als het geregend heeft. In Australië komen gemiddeld drie mensen per jaar om door een haaienaanval. En een huis kopen. Veel starters die denken dat het onhaalbaar is. En toch heeft driekwart van hen de wens om dat binnen een jaar te doen. Volgens Funda denkt slechts 8% dat ze daar ook daadwerkelijk kan.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 Vijf files op dit moment gemeld door Flitsmeisters. En eigenlijk alle vijf best wel kort. De langste staat op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Nijkerk. Vier kilometer, vertraging is daar negen minuten. En snelheidscontroles op de A18 van Varsenveld naar Didam. bij hectometerpaal 209,3. De A37 Hogeveen richting de Duitse grens bij hectometerpaal 8,2. En de A58 van Groes naar Bergen op Zomer controle bij hectometerpaal 134,3. Vanaf maandag, de Q. 500 van de 90's. Ja, vul je stemlijstje in uh, in de Q-app of op qmusic.nl. En ik heb uh, net zitten grasduinen door alle stemlijsten die binnen zijn. Kirsten Blanchard, Lisette Altena en Jinka Nijenhuis... die hebben hun lijstje al ingevuld. Nou, dankjewel daarvoor. En het volgende nummer staat bij hun alle drie op het lijstje. Sars met Une Fois Vorig jaar op 434. Q.500 Snake. You sound better with you Mesdames, Messieurs, le disque jockey ZACH est de retour C'est ça de retour. with you.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 So deep, I pour out a little heart. Jelly Roll En Holy Water. Deze hele week gaan we in de Top 40 Classic terug naar de jaren 90. Omdat we volgende week de Q-Top 500 van de 90's doen. Vandaag gaan we terug naar 1994. Dat was een sportief jaartje. Het WK voetbal in de Verenigde Staten. Tiger Woods die zijn debuut maakte in de professionele golfwereld. En Jos Verstappen die maakt zijn debuut in de Formule 1. Oh, over en uit. Brazilië. Is de eerste terechte wereldkampioen. En dat is Tiger Woods is the youngest US amateur champion ever. Een in haar van Verstappen. Daar mogen we hopen. Oh, die raken elkaar. Verstappen met tweede naast de baan. Einde verhaal. Een enorme crash van Jos Verstappen. Zo eindigt dus zijn eerste Grand Prix. Ja, dus Brazilië won het WK, Tiger Woods was lekker bezig... en Jos Verstappen, nou, zijn debuut was minder dan de hits op de radio. Wat stond er in de top 40 op 20 januari 1994? Ik heb er drie liedjes uitgehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in in de q Music App, typ het in... of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer twee stond Laura Pausini met La Solitudine. Is keuze 1 vandaag. nummer 6, Take Dead, keuze 2. Babe. En op 30 in de top 40, Blind Melon met No Rain. Keuze 3. Dat is het nummer met de meeste stemmen, hoor je zometeen. Ook Offenbach met Miles Away. Maar eerst Noah Kahn. Dit is Stick Season op Q Music.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 rammertje, toch? Offenbach en Miles Away. Top 40 Nummer 21 in de top 40. En dan terug in de tijd naar de top 40 van 20 januari 1994. Laura Pausini stond daarin met La Solitudine. Ook Take That met Babe en Blind Melon met No Rain. Laura die zegt, als Italië-liefhebber kies ik voor mijn naamgenoot. Laura... Uh, Debbie Schricht zegt Laura, ben ik wel aan toe. Mooie taal. Uh, Suzanne Smits die zegt Take Dead. eens weer even een 14-jarig meisje bij een concert. Uh, voor mij gaat Beep van Take Dead, zegt ook Nico. Chris die zegt: ja, dat kan natuurlijk alleen maar de prachtige Laura Pausini zijn. Marieke zegt Laura Pausini natuurlijk. Ik sprak geen woord Italiaans, maar ik zong alles fonetisch mee. Kom maar, we gaan voor het heel Laura Pausini. Ja, Laura Pausini. Ja, het was niet heel spannend vandaag hoor. 6% van de stemmen voor Blind Melon. 17 voor Take Dead en 77 voor Laura Pausini. Kippenveld tot aan je tenen, heerlijk, kom maar op. Ja, kippenveld tot aan je tenen, van La solitudine. Marco in un più. Treno delle senza lui. E un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città. A scuola, il banco e vuoto, Marco è dentro me.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 forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. tutto di me the night night night the night i night Marco nel mio diario una fotografia agli occhi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 So I tell you, I need you, I made you. Op Q Music. Het is vijf voor half twaalf. Ja, zo die uh, te gekke gitaar van Now Rogers. In deze. Ja, is ook zo'n goed nummer. Samen met uh, Damiana, David en Tyler. Hoor je zo meteen? Talk to me. 18 plus speelbuis. Dus. Ja, serieus? 7, 7, 7, 7, 8. Oh, wat een geld. 10.000 tot verdikken me. Ben jij de volgende postcode winnaar. Oh, je batterij is altijd leeg als het niet uitkomt.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 Maak de hele winter goed. Basker kinderopvang. Kijk op basker.nl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 Bij u krijg je kwaliteit voor weinig.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 Opnieuw een vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zimweb.nl. Is En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL pak all-in-one te 66 stuks voor mijn 3,53. Lidl, je verdient het. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen.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 De meeste plekken is het zonnig vandaag, wel af en toe wat bewolking en maximaal 8 graden. Dan de verkeersinformatie van flitsmeister: vijf files op dit moment. Dat zijn eigenlijk allemaal best wel kort hoor. De langste file die staat op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Twee kilometer vertraging is daar 8 minuten. Met Avicii zomaar. Eerst Damiano, David, Tyler en nu Rogers.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 me up op Q Music. Het is Disney dinsdag vandaag. Ja, ik heb hier namelijk de soundtrack van de film Zootropolis 2 of uh, Zootopia 2. Zelfde film, iets andere naam. Ik heb hem nog niet gezien. Wil ik wel. Als Disney liefhebber ja, moet dat ook wel natuurlijk. Succesvolle film over Judy Hopps, een konijn, en Nick Wilde een vos. En die hebben elkaar leren kennen in deel 1 van de film. Judy was toen een beginnende politieagent en Nick was een oplichter. Maar uh, Judy had Nick nodig om een zaak op te lossen. En uiteindelijk gaan ze allebei bij de politie werken. En in deel 2 werken ze dus samen aan een nieuwe zaak. En Zootropolis is dus een fictieve, moderne metropool... waar dieren van alle soorten samenleven in speciaal aangepaste wijk. En ze hebben één ding gemeen. Ze zijn allemaal fan van Gazelle. En Gazelle is uh, ja, de wereldberoemde popster van Zootopia. En Z Gazelle die heeft dus de alarm deze week op Q-Music. Gazelle is namelijk Shakira. De Q-Music Alarm! Shout. Shakira. Zoom. Maximum. Maximum Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. <imitating <music> <imitating> <imitating> we live in a crazy world, cut up in a rat race, concrete jungle.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 Een uurtje later hier. En weet je waarom? Ik was mijn autosleutel kwijt. Ik was nergens te vinden. Ik, uh, ik ben niet vaak dit soort dingen kwijt zelf. Dus ik ging mijn hele huis door. Weet je wel, zoeken in de badkamer, slaapkamer, toilet, uh, mijn kantoor, keuken. Nergens! Tot ik Jesse en James, mijn kittens, heel hard hoorde rennen door het huis. En ik hoorde ook een ander, wat zwaarder, geluidje over de grond gaan. Hadden ze mijn autosleutel gepakt. Gewoon uit de kast. <laughs> er zit een leren sleutelhanger aan. En die vonden ze blijkbaar vanmorgen ineens te gek. Nou, op zich is een sleutel wel een van de dingen die mensen het meest kwijt zijn. Ik heb even gezocht. Um, dus ik hoef me niet te schamen. Sleutels zijn het meest kwijt. Net als earpods. Kunstgebitten. Ja, ik heb wel eens gehoord dat mensen dan een kunstgebied uitdoen... en doen ze het in een servetje. En dan vinden ze dat in een restaurant terug. Er zijn mensen die vergeten. Zonnebrillen zijn natuurlijk vaak kwijt. Je telefoon, die dan ineens in de koelkast blijkt te liggen. En je hebt ook wat van die lijstjes van de NS en van Uber en zo. Wat er allemaal achterblijft. En dat je dan leest dat er vier beenprotheses zijn achtergebleven in de trein. En je zou denken dat je die mist, weet je wel. Meteen op het moment dat je opstaat. Maar goed, uh, Ray heb ik hier. En Ray, nou, uh, die zoekt iets anders. Die zoekt haar man. I'm husband is coming. Die heb ik ook in een jaren negentig jasje gestoken. Dus onder andere Cotton Eye Jozo. Ja, en het nieuws komt eraan met Fien. Wat moet Europa doen met alles dat er nu aan de hand is in de wereld? Je hoort zo welke richting wij opgaan. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert.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 Het is tijd om te relaxen. Dat is typisch Trenthopper. Boek nu Wintersport bij villa for u Unieke vakantiehuizen. Ski you soon. Ook relax het nieuwe jaar in. Ga naar jouw Trenthopper of naar trendhopper.nl Ze zijn er weer. Wie wil gaan rijden voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij Plus. Twee Ricky van Wolf's winkels voor één Sam Stein. Ja, Charon Sherry. Dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal. We doen met je mee.